De werkgeversorganisatie VNO-NCW roept de FNV op om haast te maken met de vorming van een nieuwe vakorganisatie. Voorzitter Bernard Wientjes vreest dat er anders een impasse dreigt. Tientallen winkeliers in winkelcentrum Het Loon in Heerlen zijn bezig hun voorraden weg te halen. Het winkelcentrum dat ieder moment kan verzakken en instorten wordt zo snel mogelijk gesloopt. Ook de bewoners van de appartementen zijn even in hun huis geweest om wat kleine spullen mee te nemen. Ze kunnen nog niet definitief terug omdat gas- en stadsverwarming zijn afgesloten.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 Het weer bewolkt met in het westelijk kustgebied een bui... met kans op hagel en onweer. Later vanuit het westen overal buien. Het is 8 tot 10 graden. Morgen overal buien en met 7 graden een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A12 Den Haag-Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen Zoetermeer Centrum en Blijswijk staat 3 kilometer. Er zijn er 3 rijstroken dicht. Mij over de gehele wereld vliegtickets, auto's en hotels. Ik boek simpel en snel bij vliegtickets.nl. Sinterklaas die kent hem niet. Sinterklaas, Sinterklaas die kent hem niet. Mensen met Alzheimer vergeten de normaalste dingen. Een op de vijf mensen krijgt het. Steun Alzheimer Nederland in de strijd tegen Alzheimer.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 Maar beginnen we om 4 minuten over 3 in Utrecht. FC Utrecht FC Twente. Rachna naar Nieuw. Is uh, 33 minuten oud. Staat 2-0 voor Twente. Wel een tegenvallen voor de trainer van Koaliaans. Want zijn spelmaker vandaag. Nassen die heeft een tik gehad op het middenveld. En moet eruit. En wordt vervangen door Dillem Jansen. Ze zijn even met zijn tienen, want Jansen moet er nog bij komen. Utrecht kan schieten. Doet dat ook maar het handje van die geilog op de poging van Anuar Kali en dus blijft het 0-2 Twente-leid. Gaan we naar Vitesse tegen RKC Frank Wilaert. Goed half uur onderweg. Vitesse, Vitesse kon maar niet winnen, niet van NAC, niet van Feyenoord. Daarvan werd verloren tegen Twente vorige week gelijk en nu dan 2-0 voor tegen RKC. En er is ook maar één ploeg die voetbalt in Gelredome bij Vitesse tegen RKC. De Davis Cup finale Spanje tegen Argentinië met Del Potro tegen Nadal, Marcella. 6-1 voor Del Potro, nu tweede set, 4 gelijk. Del Potro verspeelde een breekvoorsprong en Nadal lijkt langzaam maar zeker de overhand te krijgen. De vraag is dus, houdt Del Potro het fysiek vol? Dat deed hij vrijdag niet. Toen verloor hij na twee sets voorgestaan te hebben tegen Ferrer in vijf sets. En misschien gaat Nadal het fysiek gewoon toch wel weer redden gaan we terug naar de wedstrijd van half 1 van vandaag. Feyenoord-PSV was een mooie wedstrijd. Het werd 2-0 voor de Rotterdammers. CC voor de rust en schaken na de rust. Feyenoord oogde mentaal sterk. PSV was natuurlijk technisch hier en daar nog wel iets beter. Kreeg veel kansen, maar Feyenoord wist van geen wijken. En won uiteindelijk dus met 2-0. Bas Stigler praat erover met de Feyenoord-trainer Ronald Koeman. Blij, opgelucht, een mengeling van alles. Wat is het gevoel? Nou, opgelucht niet. Wel blij, want... Uh... Het was een fantastische wedstrijd waar ik uh, op een gegeven moment ook van, uh, van geniet. Natuurlijk van de sfeer, van het spel. Ook PSV, want uh, de uitslag kan ook uh, anders zijn of hoger zijn in allerlei opzichten. En uh, ik vond zelfs, uh, misschien is dat heel gek... dat we juist uh, in die, ook in de eerste helft, maar ook in de tweede helft... eigenlijk nog wel heel slordig waren in balbezit. Want uh, daar waren we nog niet eens vast in. Alleen we hadden heel veel dreigingen in de diepte. En daar had PSV heel veel moeite mee.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 Maar er was ook weer een fase na de 2-0 dat het ook 3-4-0 kan zijn. En, en wij hebben natuurlijk wel de dreiging en de diepte constant, constant in ons spel gehad. En, en uiteindelijk goed verdedigd. En PSV uh, heeft veel kansjes gecreëerd. Maar er waren vooral toch schoten. Uh, rand 16 binnen de 16. Niet echt uitgespeelde kansen. Wel de eerste helft. Dus in dat opzicht uh, ja, denk ik nog wel dat het verdiend ook is. Ja. Um, wat is het moment dat je rustig op de bank zat? En dacht dit is binnen, dit komt goed? Het nou, was nog een fase na rust. We begonnen ook niet goed. We begonnen ook weer slordig. PSV was toch wel dreigend. En, maar laatste kwartier, laatste twintig minuten... zie je toch ook dat het geloof bij hun wat minder wordt. En, en wij blijven uh, ja, gevaarlijk in, in de omschakeling. Uh, daar ontstaan de calls uit. Nou ja, als je dan die ruimte krijgt, daar weten wij wel meer raad mee. En, en daarmee hebben we de overwinning ook uh, tot stand gebracht krijg je uh, tot de winterstop nog twee pittige potjes. Utrecht uit en Twente thuis. Uh, mag ik misschien dat omdraaien zeggen, dat vind je wel fijn? Want dan weet je dat je ploeg er staat. Ja, misschien wel. We willen er altijd staan. En, uh, maar het is wel een gegeven dat we uh, heel enorm kunnen groeien... als we in een, in een wedstrijd kunnen ons vastklampen aan een tegenstander. Wat, wat compacter, wat meer, ietsje meer terugspelen... en dan wel de ruimte bespelen in aanvallend opzicht. En dan zijn wij uh, levensgevaarlijk. En uh, ja, dat zullen we toch ook weer proberen. En met name natuurlijk tegen Utrecht uh, thuis, uh, voor hun dan. Want dat gaat wel komen. Ja, en Twente is hetzelfde idee. Lijkt me logisch. At one. Oh, yeah! De laatste tijd hè? natuurlijk met top op suite uh, met de uh, ballroom blitzen. Van ja, Alth en, en uh, Penny Diagis. Maar een kleine stap naar Marcella Mesker. Marcella. Ja, uh, 5-4 voor Nadal in de tweede set. Maar 30-40 op de service van uh, Del Potro. En dat betekent dus setpoint voor Nadal om de stand in deze wedstrijd weer gelijk te trekken. Del Potro miste zojuist uh, zijn voorhand die uh, wat minder loopt... Als in die eerste set. toen hij zo ongelooflijk veel winners meer sloeg. De eerste service. die is in. De backhand return. De voorhand. oeh, een harde klap van Del Potro. Del Potro deelt uit. nu naar de voorhandhoek de van Nadal. weer een voorhand van uh, Del Potro. de dubbelhandige backhand van Nadal. De rally is aan de gang. Uh, Del Potro uh, die vuurt. nu komt uh, Nadal naar voren. neemt het tempo over. en heeft het punt. ja, bijna. Bijna, er komt de smash. en daar heeft uh, Nadal de set. hij springt in de lucht. aangemoedigd door. Al die Spaanse fans. Want ja, misschien is de wedstrijd met de winst in deze tweede set uh, wel gekanteld. Nadal uh, langzaam maar zeker kreeg hij het heft in handen. En wint hij nu de tweede set met 6-4 van Juan Martín del Potro. En dus is uh, deze wedstrijd 1-1 in sets. En uh, moeten we nog in ieder geval twee sets door. Dan gaan we naar Ragnar Niemeyer, Utrecht, Twente. Die wedstrijd moet ook nog door. Die is eigenlijk ook op de slist, uh, Ragnar. Ja, 2-0 bij 3-0 zeker. Nog een uh, minuutje of wat is het? Uh, 2,5 tot aan de pauze. Duplan, als dit nou goed gaat, u wel met uh, Team Dali En dan krijgt Duplan een, een gele kaart van de scheidsrechter. Omdat Willemeijer vindt dat daar sprake is van een schwalbe. Dat lijkt me toch ook iets overdreven. Als je het geen overtreding vindt, kan je toch ook een keer denken. Ja, je kan een keer geraakt worden en op de grond vallen. Ik denk dat aanspraken van was om nou te zeggen dat hij hier bewust de scheidsrechter misleidt. Daar heb ik op het eerste gezicht graag tekens bij. Het is de eerste gele kaart. zoveel staat wel vast voor een speler van FC Utrecht. En, uh, hij kon hier echt niet blijven staan. Hoor. Ik zie hem moment nog een keer voorbij komen. Het is uh, geen penalty misschien. Maar om nou te zeggen: dit is een swalder. Dat gaat me veel te ver. Douglas en Jansen die op dat moment een minuut in het veld stond als vervanger van Chadli geblesseerd geraakt. Zij waren de andere spelers in dit duel die geel kregen. Twente leidt 2-0, heeft de bal aan de overkant van het veld. Met Rosales een paar meter over de middenlijn aan de rechterkant. Bal schiet richting het middenveld waar Schut op duikt namens Utrecht en dan Kali. Het wordt tijd voor een serieus offensief van Utrecht, maar daar is de ploeg van Jan Wouters niet toe in staat. ...omdat simpelweg de kwaliteit vanmiddag ontbreekt. Er zijn veel mensen niet bij. Moelenga, bijvoorbeeld, uh, Lenski, Fernandez, Gerent. De kogel geblesseerd geraakt daarover later meer. Eerst kijken naar deze aanval van Twente. Met misschien de aanname van Landzaad. In het strafstopgebied van Utrecht. Kan niet schieten, dan willen ze weg. Met Martensson heeft nog een keer de bal. Op het middenveld speelt hem naar de middenstip waar de moersje staat. Kali dan. Handig de bal vrijgemaakt in het duel met Willem Jansen. Via Assare Bulthuis aan de linkerkant. Buitenstand nog een keer gezien met een kopballetje. Na het schot van Kali een paar minuten geleden. En die bal was wat te zwak uit de corner van Utrecht. Daar is plan. op een meter of 25 van de goal. Luc raakt het strafstropgebied ingespeeld. Heel dommig eigenlijk. Daar zit Douglas tussen. En dan Luc de Jong met de aanname vlakbij de middenlijn. Het is 2-0. Nog een minuutje 2-0 voor Quenten wel te verstaan. 40 seconden nog en over de kogel wilde ik nog zeggen. Zou in de basis staan. Maar vlak voor de wedstrijd geblesseerd geraakt. Toen hij uit zijn auto stapte hier bij het stadion. Vitesse, RKC. Hoe lang nog tot de rust, Frank? We zitten in de blessuretijd. Eén minuutje krijgen we daarvan. Omdat Bantjar even geblesseerd op de grond heeft gelegen. Na een nogal vieze overtreding van Verlier. Die heeft één vieze overtreding en een doelpunt gemaakt. 2-0 voor Vitesse is het vlak voor de rust. Maar RKC... Uh, bijt in die slotfase van de eerste helft nog even van zich af. Van Hout heeft al een keer de lat geraakt na een goede aanval op aangeven van uh, Ten Voorde. Ten Voorde heeft al een keer aardig geschoten. En ook daarvoor Van Hout al een keer een uh, behoorlijke poging onder druk. Dus in de slotfase van de eerste helft RKC wel degelijk wat kansen gekregen. Vitesse duidelijk wat gas teruggenomen ook met die uh, 2-0 voorsprong. Maar nu wel weer een, uh, een vrije trap gekregen en daar gaat uh, Ibarra zich tegenaan bemoeien. Nee, hij gaat de bal neerleggen voor Van der Heijden natuurlijk die al die vrije trappen gaat nemen. Al blijft de Ibarra daar toch nog wel eventjes bij staan. En praten de heren nu even met elkaar hoe ze dit precies uh, gaan oplossen. Waarschijnlijk de laatste mogelijkheid uh, voor de rust in uh, Gelredo. En uiteindelijk is het toch Van der Heijden die de bal neerlegt. En dan mag Ibarra uh, weglopen richting randje Strafschopgebied. Daar zal uh, Van der Heijden de bal zo bij de tweede paal gaan neerleggen. Deze keer misschien wel niet in de handen van uh, Zoet. In eerste instantie zeer zeker niet. Dan valt die bal nog binnen ook. En dan is het Aborra. Ik denk de beste man van de eerste helft. Bij Vitesse die hem binnenkopt en zo is het 3-0 en niet 2-1 vlak voordat het rust is in Gelredoom. Zo komt RKC. Voetbal in ieder geval een klein beetje terug in de wedstrijd. Krijgt het kansen. Maar het is de eerstvolgende kans voor Vitesse gelijk raak. Uit weer een standaard situatie. Twee van de drie goals komen daar vandaan. Twee keer via een vrije tappen Van de Heide, Eén keer rechtstreeks. En één keer dus Van der Heide aangeven. Aborra is de man die hem vervolgens maakt. Via de schouder van zijn tegenstander. Maar het is toch echt Aborra die hem kopt. Hij mag de treffer terecht claimen. 3-0 vlak voor de rust voor Vitesse tegen RKC in Gelderdam. Gaan wij weer terug naar Utrecht, Twente? Wacht, je vertelde dat. Het intrigeerde mij toch even. dat hij de kogel geblesseerd was bij het uitstappen van zijn auto. Heeft hij zo'n lage auto al op deze leeftijd of niet? Nou, hij heeft een hele grote volgens mij. Althans, ja, ik weet wat ze hier voor wagens hebben. Maar ja, het is toch een typisch verhaal. Maar zo is het uh, wel degelijk. En daarom speelt de Moesje eigenlijk de derde keuze. Want je hebt ook die Gadd nog, maar die is er tijden lang niet bij. Laatste 30 seconden van de extra tijd. 2-0 is het voor uh, FC Twente. Azare op het uh, middenveld. We moeten gaan eigenlijk de lijnen uitzetten, maar heeft daar vandaag ook wel de nodige problemen mee. Bal gaat naar Doelman van Dijk van FC Utrecht, zal hem nog een keertje naar voren mogen schieten van Wie Meijer die echt helemaal mis had bij dat moment met Dupland die geel kreeg. Voor de rest maakte hij ook al geen vrienden door een keer door te laten spelen... aan beide kanten één keer, toen er uh, ja, verwacht werd van de spelers dat hij zou fluiten. Nou ja, daar is het laatste fluitsignaal, maar van de scheidsrechter laten we het daarover hebben. Reinold Wiedemeijer heeft geblazen na 47 minuten en Utrecht-Twente is 0-2. Binnen een tijdsbestek van 5 minuten, in de achtste minuut is hij of 0-1. En in de dertiende minuut 0-2, Ola John. 0-2 de ruststand dus bij Utrecht tegen Twente. Bij Vitesse-RKC is de ruststand 3-0 en eerder vanmiddag eindigde Feyenoord tegen PSV in 2-0... Om half vijf is de aftrap van Heerveen tegen AZ. Kira en whenever, wherever. We gaan even terug naar eerder vanmiddag toen Feyenoord tegen PSV eindigde in 2-0... door goals van Cizé voor de rust en schaken na de rust. Tegenvallen dus voor PSV dat de achterstand op koploper AZ ziet oplopen... tot inmiddels al negen verliespunten. Dat is in ieder geval al het verschil in het voordeel van de ploeg uit Alkmaar. Tegenvallen dus voor PSV. Bas Stigler sprak erover met de coach Fred Rutte. Flinke er vandaag op alle fronten eigenlijk. Ja, dit is heel erg... Uh... Ik denk dat het wel, wel, wel behoorlijk aankomt. Hè? Zeker uh, als je met, met grote verwachtingen richting de Kuip gaat. En als je dan met 2-0 verliest, ja, dan is het, uh, het eindresultaat is, uh, is teleurstellend. Ja. Wat waren die grote verwachtingen dan? Nou ja, ik, ik had wel, we hadden wel een gevoel dat we hier, uh, hier uh, A sowieso al een doelpunt zouden kunnen maken. En uh, ja, dat, dat, dat zat er vandaag eigenlijk vanuit de kansen gezien. Ja, dat, hij wou er vandaag niet in. En dat is merkwaardig, want PSV scoort behalve in riet... Uh, voor rond Europa League iedere wedstrijd. Um, nou krijg je er ook nog twee tegen. Persoonlijke fouten. Eerst Toivonen met een paas die niet kan. En dan vervolgens Willems heel sneu in de fout uh, op de achterlijn. Uh, doet dat je de das om? Ja, het, het speelt wel een, een rol natuurlijk... Uh, maar... Aan de andere kant is het ook wel weer zo dat we ook zelf die goal moeten maken. Want uh, ik dacht dat Schaken de eerste mogelijkheid krijgt voor, voor Feyenoord van de wedstrijd. En daarna krijgt uh, Genium. Die komt één op één met, uh, met de keeper. En ja, dat, dat kan zomaar uh, 1-0 worden. Nou, dan krijgt Tim Metas, krijgt nog een 100% kans. Wij geven zelf denk ik in die fase voor rust. Ja, behouden ze een keer een schot vanaf de 16. Maar niet echt kansen geven we weg. Ja, en dan. Ja. Dan kan je zeggen van die twee tegen doelpunten, die zijn bepalend. Maar anderzijds is het ook wel weer zo dat het rendement nou, uh, zeg maar, uh, vandaag in de score gewoon Dat was er gewoon niet. Nee, maar als je twee doelpunten zo dom weggeeft, dan moet je er al drie maken zelf, hè? Ja, nou, dat is wel heel veel, hè. Dat, dat vind ik namelijk ook. Kijk, je kan, je kan namelijk... Uh, uh, ik, het is altijd de kip en de Je moet ze voormaken en achter niet weggeven. Nou, vandaag gaven ze achter wel heel makkelijk weg. Een breedtebal van Ola. En dan die van... Uh,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 ik dacht wel dat ze beide op een, op een level kunnen zijn... Uh, waarbij ze allebei bepalend kunnen zijn voor het team, ja. En heb je niet ergens gedacht, waarom speelt hij niet meer bij ons? Of ben ik nu heel makkelijk aan het zoeken ja, naar iets? Dat, is, dat vind ik wel heel erg makkelijk, ja. Je geeft, je geeft mij het antwoord al, al in de mond. Nee, we weten allemaal dat het een hele goede speler is. En, maar dat is ook. ook. Uh, ja, vandaag zat, uh, zeg maar, Kevin niet in... Uh, ja, in, in de wedstrijd, ten aanzien van uh, dat hij bepalend is in deze wedstrijd. Wat zou Gertjan van Beek gedacht hebben? Ja, die, uh, die lachte, denk ik. En jij? Ik treur even een dag. Fred Rutte van PSV, de tweede nederlaag voor PSV dit seizoen pas. En de eerste keer dat PSV niet wist te scoren in een competitiewedstrijd. Gaan we schaatsen. Iemand die ook lacht is schaatser Kjeld Nuis. Want die heeft in Herenveen de eerste World Cup zegen uit zijn nog jonge loopbaan geboekt. Hij bleef de concurrent op de 1000 meter bij de mannen dus ruim voor. Jeroen Stekelenburg spreekt met Nuis. Kjeld, gefeliciteerd. Eindelijk, of niet? Eindelijk, ja. Nou, zo voelt het wel. Het is echt uh, voor mij een supermooie rit. Ik, uh, ik open nu gewoon echt volle bak. En uh, Stefan was gewoon iets dichterbij op de kruising. kon ik hem mooi naar jagen en uh, ja, toen kon ik het zo afmaken. Ben je nog jong? Waar zit het eindelijk echt in? Ja, uiteindelijk wereld of olympisch kampioen worden natuurlijk. Maar, en maar ik bedoel, ja, je hebt al lang tegen aangehikt. Voelde dat oh, voor jou ook zo? Ja. Uh, nee, het seizoen is net begonnen en uh, we hebben nu een paar wedstrijden gehad. En ik heb bijna alleen maar tweede plekken gepakt. En, uh, iedereen bleef maar zeggen, jij ook trouwens, ja, die goud die komt eraan. En, uh, maar <tus> daar luister ik niet echt naar. Ik geef gewoon uh, van, van tevoren goed aan gedacht wat ik moest doen. En dat heb ik gedaan. Is dat zo simpel om, om ja, de race per race en bijna misschien rondje per rondje te blijven bekijken? Gaat het nooit bij jezelf in je hoofd zitten van, wil graag ook wel een keertje echt winnen? Ja, tuurlijk wil ik elke keer winnen. Daarom uh, behaalde ik vorige keer ook best wel ervan aan de streep. Alleen, uh, ja, toen was ik gewoon echt blij met mijn tweede plek. Alleen, nou, zoals ik al zei, nu liep de opening zo lekker En als je ziet dat Stefan denkt, wow, hij is dichtbij nou, toen ramde ik hem gewoon door. En uh, de laatste kruising kon ik gewoon nog best wel gas geven. En dan uh, ik gewoon weer 1-8 en, uh, en Dikke ook.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 is de bedoeling dat jij daar nu elke week staat. Nou, dat is zeker wel de bedoeling, maar als het ook gaat lukken, daar uh, kan ik alleen maar mijn best voor doen. Nuis zei dat, de winnaar van de duizend meter daar in Hiroveen Iets heel anders. De concurrentie is groot op het koningsnummer van het Nederlandse zwemmen, de 100 meter vrij. Bij de vrouwen zijn er vele toppers, maar er mogen er maar twee uiteindelijk naar de spelen. Tijdens de series op het Open NK toonden Femke Hinskerk en Aranomi Kromawijojo voorbehoud. Maar zeker van een Olympisch ticket zijn ze nog zeker niet. Tot en met het toernooi om de Swim Cup in april... kan de concurrentie proberen om sneller te zijn dan deze twee zwemsters. Maar toch, Femke Hemskerk zette met haar vormbehoud de eerste stap richting Londen. Edwin Cornelissen sprak met haar. Femke Hemskerk, en dan mag je smorgens vroeg al gelijk aan de bak... natuurlijk voor uh, die 100 vrij en meteen vormbehoud uh, getoond. Maar ja, eigenlijk ook wel weer een formaliteit, of niet? Ja, de, de vormbehoud zijn, uh, zijn zeker niet zo snel dat het... Uh... Dat we daar denken van, nou, dat is spannend. Dus, en, en zoals ik al eerder had aangeven, uh, kijk, de 100 wordt echt pas in uh, maart, april uh, bepaald. Dus uh, ik, ik, ik heb dan nu wel met 53, 67 vrijgespeeld van Shanghai. Maar ja, dat is inderdaad alleen maar een formaliteit. Kijk je wel stilletjes aan, ook uh, bijvoorbeeld vanmiddag in die finales, naar de concurrentie. Wat die doen en hoe die ervoor staan. Uh, Marleen Veldhuis bijvoorbeeld. Nou, ik uh, ben vooral met mezelf bezig. Uh, ik heb er niks aan als ik naar anderen ga kijken, maar... Ja, uh, ik zie natuurlijk uitslagen, en uh, dus ik ben er wel van op de hoogte. En, uh, uh, het is best wel gek, want je hoopt natuurlijk dat, dat de Nederlandse namen zo hard mogelijk gaan. Maar je hoopt natuurlijk wel dat je bij de beste twee zit. Dus, uh... Ja, dat is een beetje het aparte van dit soort nummers natuurlijk, hè? Ja, dat is met de vierkant vrij, maar uh, uh, ik hoop gewoon dat iedereen zo hard mogelijk gaat. En uh, dat ik bij de beste twee zit, dat, uh, ja, zo is het gewoon, en dat hoopt iedereen. Het geeft wel een beetje de luxe positie voor Nederland aan op dit nummer juist, hè? Ja, we zijn niet voor niks al... Uh... Tweevaardig wereldkampioen, Olympisch kampioen en noem maar op. Dus, uh... testen vetten dan, ja. Ja, met testen vetten. Dus uh... ja, die status hebben we nu. Dus uh, vanmiddag een finale, maar die zegt ook nog niet zo heel veel. Nee, nou ja, ik, uh, ik weet niet uh, wat... Uh, maar... Nee, ja, nee, eigenlijk niet. In ieder geval voor mij niet, want ik weet dat ik uh, nog, niet, uh, nog niet ben waar ik, uh, waar ik, waar ik wil zijn. Dus uh, nee. Nog niks. En de buik is weer wat rustiger. Ja, ik voel me echt een heel stuk beter, dus eh, ik ben er helemaal blij. <laughs> Dat brengt de tijd op precies half vier. Radio 1: het NOS journaal. Hier zijn de hoofdpunten met Kees Groot. Bij kamerlid Kleinsma is bereid als kwartiermaakster op te treden bij de vorming van de nieuwe vakcentrale die de opvolger moet worden van de FNV. Ze heeft van wel een aantal voorwaarden waarover ze met de voorzitters van de 19 FNV-bonden wil praten.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 Sportradio NOS, op 1, NOS Radio, Amsterdam. de lijn. Davis Cup finale in Sevilla. Spanje tegen Argentinië met Nadal, die terugkomt Marcella. Jazeker hoor, 1-1 in sets en nu al een vroege break voor de Spanjaard in de derde set. 2-0 voor Nadal. We zagen zo even de Argentijnse captain Tito Vasquez... toch wel uh, heel nerveus naar zijn neus grijpen. Want ja, de kracht lijkt uit het lichaam van Del Potro te, vlo te vloeien. Ja, die 1,98 meter lange Argentijn die kan geweldig tennissen met heel veel risico. Maar ja, zijn lijf is ook in het verleden nog wel eens kwetsbaar gebleken. Hij is niet zo topfit als iemand als Nadal of als tegen bijvoorbeeld Ferrer afgelopen vrijdag. Toen liet ook de vermoeidheid ja, eigenlijk uh, de beslissende factor... Uh, spelen. Um, het staat nu dus 2-0 voor Nadal. Hij serveert zelf. Hij staat uh, 15-0 voor. Hier de rally. Lange rally. De backhand slice van Nadal. De dubbelhandige backhand van Del Potro. En die gaat ook weer net uit. Alles wat in de eerste set net binnenviel, De ene winner naar de andere. Ja, die kracht heeft hij niet meer. En nu is het 30-0 voor Nadal. Die is dus op weg naar de 3-0 voorsprong in de derde set. Marcella Mesker dus en wij wachten natuurlijk op de aanvang van de tweede helft van de voetbalwedstrijden: Sinterklaas is al wel in alle stadions gearriveerd, maar de spelers nog niet op het veld. MUZIEK gets too hungry theater,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 Brown. She likes the green, green grass Brown. under her shoes. What So, it's California, it's cold and it's damp, that's, that's why. die man herkennen we wel, Tony Bennett. Ja, die maar die lady, werd, lady Gaga had jij eruit gehaald. En ja. de lady is a tramp. We gaan voetballen, tweede helft, Utrecht, Twente. En ja, het bekende verhaal, als ze wat willen, Ragnar. Dan moet het betrekkelijk snel in de tweede helft. Want Twente op een 2-0 voorsprong. En die geeft de proef van Aliaanse normaal gesproken niet zo eenvoudig weg. Niet gewisseld in de pauze. Wel al die gebaseerd weg zien gaan voor de pauze. En vervangen door Jansen... Die ook een gele kaart op zijn naam heeft staan. Trouwens, Kreeg hij wel erg snel na zijn inval. Ik denk binnen de minuut. Douglas heeft de bal en opent aan de rechterkant. Gaat dat doen bij Bayrami. Die heeft de bal in de voeten. Met het bulthuis in de buurt. Draait weg. Is er dan bijna langs. Komt er nog een keer tegen. En is hem dan definitief voorbij. Daar gaat Bairami richting achterlijn. Uitstekende sliding van Azare. Die ondanks dat hij misschien niet geweldig speelt wel een aantal belangrijke dingen doet in deze wedstrijd. Waaronder deze sliding inzetten. Er komt geen voorzet bij FC Twente. Dat is het gevolg. Wel een corner vroeg in de tweede helft voor de ploeg van Koadriaans. Het is de vierde voor FC Twente. Tegen twee trouwens voor FC Utrecht. Daar gaat Bayrami zelf achter de bal staan hier voor de hoofdtribune alle koppers vanzelfsprekend is het op het gebied van uh, Utrecht. Daar is de 3-0. Willem Jansen, uh, nou, het is uh, pakjesmiddag voor uh, FC uh, Twente. Want de 3-0 voorsprong. Als we 1 minuut en 53 seconden in de tweede helft uh, spelen. Het is klaar over en uit. Dat ben je geneigd uh, te zeggen als je deze eenvoudige kopbal binnen ziet gaan. Willem Jansen, uh, zo vrij als een vogel, op de 5 meter lijn verlengt de bal tot in de verre hoek. En is er dan geen kans voor de doelman van de thuisboer om hem te pakken? Blijkbaar niet. Via een stuit belandt hij in het net. En het is 3-0 voor FC Twente op het veld van FC Utrecht. Nou hebben we hier dit seizoen een 6-4 gezien. Dus misschien zijn dit inleidende beschietingen. Maar het voelt toch als wat serieuzer allemaal. Een aftrap van Utrecht achterin de bal bij Bulthuis. Die zich liet passeren erg eenvoudig door Bayrami. Toen Azaren met die sliding en vervolgens dus de derde goal uit de hoekschop. Daar is Luc de Jong, kan hij nog wat extra's doen voor Twente. Balverlies, een enthousiaste sliding, laat ik het zomaar noemen, van Danny Lanza Top de benen van Martensson. Dat zal de vierde gele kaart van de wedstrijd worden. Maar belangrijker is dat we 48 minuten nog niet eens op de klok hebben staan. En dat Utrecht Twente 0-3 geworden is. En ook die andere wedstrijd, Vitesse RKC, lijkt bekeken. En RKC ziet de degradatiestreep toch wel met de week dichterbij komen, Frank Wielard. Ja, zo ben je goed gestart aan de competitie. En denkt iedereen, nou, dat RKC, dat kan nog wat worden. Maar dat schijnt een beetje het jaarlijkse fenomeen van de, de ploeg die kampioen wordt te zijn. Die beginnen dan leuk. En dan uiteindelijk uh, rusten ze een beetje op hun lauren. Dan kunnen ze de magie niet vasthouden van het begin van het seizoen en uh, dat zie je dan uh, weer langzaam wegzakken. Het uh, is ook niet gek als uh, RKC uiteindelijk bij de onderste drie terecht komt... ...dan zullen ze dat natuurlijk tot de winterstop zoveel mogelijk uh, willen ver vermijden... ...en daar de problemen daar aan anderen uh, laten. Vandaag wordt het heel erg lastig om dat uh, te gaan voorkomen. 3-0 voor Vitesse dankzij die late goal vlak voor de uh, rust van uh, Aborra... En dus lijkt de wedstrijd inderdaad gespeeld. Maar direct na de rust. Meijers in de ploeg gekomen bij RKC. Gaf aan voor Van Hout. Alleen die moest de bal ineens nemen. Binnenkant voet in de lucht. En de met zijn rechterbeen de bal uiteindelijk overgelepeld. Dan wordt het anders 3-1. En dan heb je in ieder geval nog iets dat lijkt op een wedstrijd. Dat is nu helemaal niet zo zoet. Met een redding om de 4-0 te voorkomen. Uit een vrije trap. Weer voor Vitesse. Weer van de Heide daar achter de bal. Cassia is degene... Die uh, daar uh, de inzet heeft uiteindelijk. Met het hoofd kan hij de bal inkoppen. Maar hij doet dat in de buurt van Zoet, die daar prima redt. Maar de bal ook redelijk bij zich in de buurt krijgt. Houdt Vitesse de hoekschop over nu. Van der Heide ingebracht, weggewerkt in eerste instantie door RKC. En dan wordt er geholpen, omdat er nogal geduwd wordt... door scheidsrechter Guzebujuk. Drost is het slachtoffer daarvan. En dus kan RKC gaan uitverdedigen. RKC 3-0 achter in Gelderdoom tegen Vitesse. En wij gaan schaatsen, Jan Timmerman. Achtervolging, ploeg, achtervolging. Daar is niet echt meer volgestroomd, denk ik, hè? Nou, ik moet zeggen dat uh, er toch wel redelijk wat publiek is blijven zitten. Uh, niet echt in de bocht, zeg maar, net na de, de finish van bijna alle afstanden waar ik zit. Die bocht is bijna leeg, maar als ik naar de andere tribune kijk... staat -tribune en zittribune, dan zit daar nog wel redelijk wat publiek om te kijken naar dit onderdeel... dat in Nederland toch altijd onderwerp van gesprek blijft. En waar we dus uh, weten dat sinds die wedstrijd in Tjeljabinsk... waar de Nederlandse mannen wonnen en de Nederlandse vrouwen tweede werd, werden... Uh, Arie Koops nu de man is aan het roer nadat er eerst heel veel moest gaan veranderen. Theo de Roy zou komen, maar een elektrische fiets. Die verkocht tot toch beter dan dat uh, hij de ploegachtervolging wilde leiden. Hij stopte te veel tijd in de ontwikkeling van die fiets. Dus kwam hij niet. Toen zou Joop Alba daar komen, maar toen dus die Nederlandse mannen wonnen daar zijn we in de schaatswereld. Nou, het gaat eigenlijk wel goed zo, Arie Koops. Doe jij het dan maar. En dus is Arie Koops nu de man aan het roer. Straks de Nederlandse vrouwen in de laatste rit. We kijken nu naar de derde rit. Met trouwens de Olympisch kampioenen in de baan, Duitsland. Maar van de Olympische ploeg van destijds in Vancouver... die 27 februari 2010 is er maar één vrouw over. Dat is Katrien Matscherot. Annie Vriesinger is gestopt. Daniela Anschoots is gestopt. En Beckett rijdt hier niet mee. De Duitse vrouwen doen het met die Matscherot Ost en Bente Kraus. De Japanse dames hebben de snelste tijd tot nu toe... En Nederland rijdt straks in de laatste rit tegen Canada. De Canadese dames die uh, twee weken geleden in Tjoljabinsk de eerste Wereldweken wonnen. En in dezelfde opstelling rijden als toen met Klaassen, Nesbit en Schussler. Maar de Nederlandse vrouwen één wijziging ten opzichte van die wedstrijd van twee weken geleden. Diana Valkenburg die heeft plaats moeten maken voor Linda de Vries. Irene Wust en Marit Leenstra zijn de andere twee vrouwen. Ondertussen zijn uh, de Duitse dames aardig op weg. De snelste tijd zitten wellicht toch net niet in. Want de Japanse dames die hadden ook nog wel een goede slotronde. Kwamen uit op 3 minuten, 3 seconden en 33 honderdste. En zowel de Duitse dames als de Poolse dames bezig aan de laatste ronde. Zitten qua tussentijden boven die tijd. Neem ik de laatste meters nog even mee van de Olympisch kampioenen. Komen ze aan de tijd van Japan of niet? 3-0-3, 63 is de inzet. Polen wint zelfs nog de rit van de Duitse dames. Maar komen niet aan die snelste tijd. Tweede tijd verlopen voor Polen. Duitsland zelfs de vierde tijd. Japanse vrouwen blijven aan de leiding we gaan met nog twee ritten te gaan. Rusland tegen Korea en daarna dus Canada tegen Nederland. Met backstabbers. Mijn buurman vond zo'n goede plaats. Een stoel draaide spontaan, om, maar hij is inmiddels weer terug op zijn plaats. Goed, we gaan door naar de live show. Uh, Marcella Mesker. Ja, 6-1 Del Potro, 6-4 Nadal. En uh, de derde set is het een en al uh, Spaans tennis wat we zien. Want uh, Nadal leidt met 4-1. We zien ondertussen in de gamewissel dat Del Potro nog eens even aan zijn bovenbenen goed ingetept uh, wordt. Had hij al voorafgaand aan de wedstrijd waarschijnlijk om kramp te voorkomen. Hij heeft nogal last van zijn spieren. Is blessuregevoelig. Dat is een beetje ja, het mankement, het enige mankement wat deze fantastische Argentijnse tennisser heeft. Uh, toch een van de spelers, denk ik, ook in 2012... Die... Die het, ja, de Fabulous voor Nadal, Djokovic, Federer en Murray moeilijk kan maken. En het zou zo mooi zijn als hij de vorm die hij toch ook dit, deze finale laat zien, als hij die mee kan nemen in dat nieuwe seizoen, want dan staat ons weer een prachtig seizoen te wachten. Maar voorlopig is het Nadal die eigenlijk sinds de tweede game in de tweede set de wedstrijd naar zijn hand heeft gezet. Nadal kan ook nog wel dit weekendje gebruiken hoor, want als we terugkijken op 2011 is het natuurlijk voor hem best een teleurstellend. Het seizoen geweest met maar één Grand Slam zegen, Roland Garros. Hij verloor zijn nummer één ranking eh, aan Novak Djokovic... ...van wie hij dit jaar zes keer verloor in zes wedstrijden. De laatste maanden geen successen voor Nadal bij de ATP World Tour Finals. Eh, eh, absoluut geen favoriet, geen goed tennis. Maar dit weekend bij deze Davis Cup finale staat hij er toch weer. En kan die ook nog eens voor het eerst in zijn finale... ...voor het beslissende punt gaan zorgen? Want eh, Spanje heeft weliswaar vier keer de Davis Cup eh, gewonnen... En dat het kan dus hier de vijfde keer uh, zijn. Maar Nadal heeft nooit die beslissende wedstrijd binnengehaald. En dat zou dus voor hem nog eens een extra glans geven aan deze finale. Hij gaat het uh, waarschijnlijk wel doen, want uh, fysiek lijkt Del Potro dat toch niet vol te houden. Hij moet nog minstens twee sets winnen. Maar voorlopig is die derde set 1-0 al Nadal. Die leidt dus in de derde set met 4-1. De Nederlandse baanwielrenners hebben op de slotdag van de wereldbekerwedstrijd in het Colombiaanse Cali niet voor een succes kunnen zorgen. Nick Stoppler en Michael Vingerling eindigden op de koppelkoers als tiende. Yvonne Heigenaar en Willy Kanis kwamen op het onderdeel Kyrie niet verder dan de eerste herkansingsronde. Roy van den Berg stond in de kwalificaties van de sprint. Frank Wielaert, we komen weer bij jou, bij uh, Vitesse-RKC. Wat is er aan de hand? Penalty voor uh, Vitesse. Er gebeurt eigenlijk al een kwartiertje op die ene aanval van RKC. Die van hout nog miste helemaal niks. Maar nu is het uh, dan even het momentje daar van Boni. Uh, Boni gaat uh, een solo aan. Drost is de man die hem probeert tegen te houden. Hij steekt wel een been uit, maar uh, zoals uh, Vitesse ook al de eerste vrije trap waar de 1-0 uit voortkwam, min of meer cadeau kreeg. Lijkt me dit ook een cadeautje voor een penalty. Boni ging nogal gemakkelijk liggen toen hij dacht: uh, Deze hoek kan ik nooit meer scoren. Uh, vanaf de penaltystip kan hij het namelijk wel. En maakt het 4-0 voor Vitesse tegen RKC. Wij gaan naar Ragnar. Ragnar. 4-0 voor FC Twente. 4-0 voor Twente op bezoek in Utrecht. 58e minuut van de wedstrijd. Lekkere invalbeurt vandaag voor Willem Jansen... die de bal krijgt vanaf de rechterkant. Heerlijk ingespeeld richting het strafschopgebied door Danny Landzaat. Dan draait Willem Jansen makkelijk weg bij zijn tegenstander Alje Schut. Schiet hij diagonaal binnen en is het 4-0 voor FC Twente. Van de week al een overwinning in de Europa League op een club uit de Premier League. Op Vulham 1-0 nu dit... De druk die erop lag bij Twente zo de laatste weken na wat gelijke spelen lijkt er helemaal vanaf. 4-0 Willem Jansen de doelpunt te maken. Nadat Team Dalli een minuutje eerder. Ja, Team Dalli, de rechter verdediger voor alle duidelijkheid van Twente, ook al een behoorlijke kans kreeg om er 4-0 van te maken. Nou, het werd even later via Willem Jansen alsnog 0-4. Utrecht beleefde een totale ofdee Vandaag ziet er verdedigend zwak uit. gaan we weer schaatsen. Sebastian Timmerman, de ploegachtervolging met twee landen die er recht toe doen. hè? Ja, maar er is nog één land over, Canada, want valpartij van uh, volgens mij Marit Leenstra... Terwijl Nederland na 2,5 ronde... het is inderdaad Leenstra na 2,5 ronde... aan de leiding ging, qua tussentijden... goed bezig was Irene Wust Goed haar werk deed... en Linda de Vries goed mee kon met Wust en met Leenstra gaat Leenstra in ruit, onderuit... in de bocht voor mijn neus. Bijna uh, op de helft was Nederland... op dat moment van de ploegenachtervolging. Dus is het uh, over en uit. En na de tweede plaats eerder dit seizoen... twee weken geleden in Tsoyabins... nu dus geen punten voor het Nederlandse drietal. En daarmee uh, kunnen de... Canadese dames, die twee weken geleden al wonnen, nu goede zaken doen. Want zij rijden uiteraard gewoon door onder leiding op dit moment van Cindy Klaassen. En Canada lijkt ook onbedreigd onderweg naar de overwinning op deze tweede ploegenachtervolging van het seizoen. Want het verschil met Rusland, dat trouwens inmiddels de snelste tijd had neergezet, de tijd van Japan had verbeterd, is drie seconden. Bij het ingaan van de laatste ronde is het Brittany Schussler, die aan de leiding gaat, Christine Nesbit in derde positie. Zien die klassen daartussenin de grote klassen van Welleer. Die tegenwoordig individueel de afstanden in de b groep vaak moet afleggen. En dat verwacht je toch niet van een dame die wereldrecords nog altijd op haar naam meestaan. Ja, individueel is het beste bij klassen er wel een beetje vanaf. Maar in zo'n teampursuit gaat het toch allemaal goed. Hier komen de Canadese dames het drietal op weg naar de streep. Zij gaan ongetwijfeld winnen. Inderdaad in een tijd van drie minuten en 100 honderdste van een seconde. En dat is een baanrecord hier in Tielf in Ereveen voor klassen. Nesbit en Schussler, zij zijn blij. Nederland baalt, de vrouwen zijn onderuit gegaan. Moeten de mannen het straks maar beter doen. Daar aan de start Jan Blokhuizen, Sven Kramer en Wouter Holdeuvel. Lasting Love gaan we even snel naar Rachmanine. Maar toch niet weer het doelpunt, hè? Ja, 0-5 voor Twente. 5-0 voorsprong voor de ploeg van Adriaanse maken. Het Ola John. Het is niet zijn eerste, maar zijn tweede. Het gaat allemaal heel eenvoudig daar achterin bij Utrecht. Het is pijnlijk om naar te kijken hoe eenvoudig Twente daar kan combineren met Bovenberg. Die loopt de schutter onder meer. Ook schutter die zich heel eenvoudig laat uitkappen. Het is pijnlijk, pijnlijk, pijnlijk bij de thuisproef vandaag. Ja, en voor Twente is dit een superdag natuurlijk. 5-0. Marcella Mesker Het gaat Nadal dat moeilijke jaar dan inderdaad toch bekronen. Ja, het ziet er wel naar uit hoor, want uh, ze zo, zo even weer die tweede break in deze set zagen... waarmee uh, Nadal op een 5-1 voorsprong kwam in de derde set. Fantastische voorhandsberazing, zoals we dat van hem kennen. Zo'n topspin voorhand die dan op het laatste moment naar binnen kroult... en ja, Del Potro eigenlijk verslagen aan het net uh, achterlaat. En hier weer een prachtige smash. Ja, makkie wel hoor aan het net. Maar... Ja, zoals het in de eerste set ging waarbij de Argentijn Del Potro dicteerde... met die voorhand, met dat risicovolle spel. Dat zie je vaker. Dat hou je één set vol op Greffel tegen Nadal. Ik uh, moet nog even terugdenken aan die finale. Nou, wanneer was het? 2006, 2007 tegen Federer op Roland Garros. Federer die 6-1 de eerste set won en toen een breek voor stond. En dat was het dan. Dat was een soort inspelen voor Nadal. Die zet zich dan schrap. Die vecht zich terug. Ja, en dan mist hij geen bal meer. En het lijkt hier ook zo te gaan... Het is 5-1 en 30-0. Hij heeft nog twee puntjes nodig voor die derde setwinst. En dan leidt hij in deze partij met twee sets uh, tegen één. Het uh, Spaanse publiek uh, veert op. Ze verwachten dat hun man deze wedstrijd gaat binnenhalen. Kijken of hij op setpoint kan komen. De, service, de eerste service mist hij. Van die service, ja, daar moet hij het nooit van hebben. Hij moet het altijd hebben van de baseline-rallies. Daar is hij hier en meester. Die sterke topspinslagen. De tweede service. Voorhand-return van Del Potro. Voorhand van Nadal. Dubbelhandige backhand Del Potro. De cross van Nadal. Ze gaan de cross-rally aan. Niet te veel aanvalsimpulsen van beide mannen. Maar daar toch weer een geweldige voor. Crosscourt crosscourt met zoveel spin. Uh, Del Potro die kan er eigenlijk alleen maar naar kijken. Hij heeft het ook niet meer in zich om uh, die bal te gaan halen. Die bal die schiet adem voorbij. En dat betekent 40-0 bij de stand 5-1. Nadal serveert en heeft nu drie setpoints voor de derde set. En uh, ook captain Albert Costa van het Spaanse team. Uh, die zit er toch wat gemakkelijker bij dan uh, in die eerste set. Costa die weet wat het is. Zelf Roland Garros winnaar in 2002. Twaalf titels won hij in zijn carrière, voormalig nummer 6. Maar die kan hier alleen maar applaudisseren voor de comeback in deze partij van Nadal. Daar komt hij op setpoint, de service is goed, de return ook van Del Potro, de rally aan de gang. En dan een complete mishit met de voorhands van Del Potro. Dat betekent een 2 sets tegen 1 voorsprong voor Rafael Nadal. En de Davis Cup, de vijfde keer dat Spanje dat zou kunnen gaan winnen, die komt wel heel dichtbij. Utrecht, Twente, ondaan van de spanning. Maar wat gebeurt er allemaal, achter? Nou ja, ik kan me nog ergens voorstellen, de wedstrijd is gestaakt. Ik kan me nog ergens voorstellen dat je als supporter van Utrecht bij een 5-0 achterstand misschien een keer iets doet of iets zegt wat verboden is. Maar de aanhang van Twente staat hier op een 5-0 voorsprong en heeft al verschillende keren, want zo is het toch recht bommetjes richting het publiek van Utrecht gegooid. Bommetjes, eh, zegt misschien maar bommen. Er gaat ook nu weer wat vuurwerk de lucht in eh, daar. Er is gezegd door de stadion-speaker meerdere keren: Jongens, jullie zijn hier te gast. Gedraag je ook als gasten? Nou, gedragen deze mensen zich niet als gasten. Tenminste, niet zoals jij en ik dat doen. En dan zegt de scheidsrechter: Als er een aantal keren gewaarschuwd is, dan zegt Wiedermeijer, Ja, laten we dan maar met z'n allen naar binnen toe gaan. Ik heb dingen meegemaakt met de aanhang van Twente. Die waren prachtig, laatst nog een inzamelingsactie voor een kankerpatiëntje. Maar vandaag laat de Tukkers aanhang zich van een zeer slechte kant zien. Want het gooit vuurwerk naar het publiek van Utrecht. Dat kan natuurlijk niet, absoluut niet. En dus ligt de wedstrijd in de 65e minuut bij die 5-0 voorsprong voor Twente Stil. Bij Vitesse RKC, Frank Wielaert, is er eigenlijk een vak met RKC supporters... waar dit zou kunnen gebeuren? Ja, er is een heel, heel, heel klein vakje. Vak, ja? Drie of vier, nee, nee, het vak is heel groot. Ja. En er zitten een paar RKC-supporters okay. in. En die zitten daar heel stil, rustig. En uh, dat zou ik ook doen als ik 4-0 stond uh, na 67 minuten voetballen. Dan, uh, weet je, dan weet je ongeveer waar je aan toe bent. Een uh, 4-0 achterstand. Dan hoor je nou eenmaal uh, gewoon rustig in je hok te gaan zitten en uh, stil uh, te blijven. En uh, de aanhang van Vitesse roert zich. Ik dacht trouwens even bij de 5-0 van Twente dat uh, Vitesse hier het uh, potje synchroon scoren met Twente zou doorzetten naar de 4-0. Want op het moment dat de 5-0 viel in Utrecht... stond hier Boni te treuzelen voor zijn tweede treffer van de avond. Of voor de, van de, de middag. En uh, hij wachtte uiteindelijk zo lang totdat hij dacht... oh ja, de linkerbovenhoek, dat is wel een leuk plekje om die bal in te leggen. Alleen had hij even buiten zoet gerekend... die een schitterende reflex had om de goal van de Ivoriaan te voorkomen. En nu uh, Vitesse dat rustig wacht op uh, het balbezit van RKZ... totdat ze daar een fout uh, bij maken. En dat uh, Vitesse weer een, uh, een aanval kan opzetten. En misschien duurt het eventjes nog voordat die fout. Komt, nee, die fout komt nu 68 minuten onderweg. Vitesse probleemloos tegen RKC. 4-0 voor. 4-0 dus daar. Utrecht tegen Twente staat op 0-5. Maar die wedstrijd is vooralsnog gestaakt. We zijn benieuwd of die wordt er even en eerder vanmiddag eindigde Feyenoord tegen PSV in 2-0. Straks om half vijf is de aftrap van Heerenveen tegen koploper AZ. We houden u op de hoogte. Gaan er even uit voor het NOS Journaal van 4 uur. Daarna het vervolg van het schaatsen, de wereldbeker in Heerenveen. Verder ook de kwalificatiewedstrijden in Eindhoven bij het zwemmen. En we vervolgen natuurlijk ook de Davis Cup finale tussen Spanje en Argentinië. Waar al op een 2-1 voorsprong is gekomen in sets. Graag tot zo. <middels>